De weg ligt open. Een hoerspelserie in 17 delen naar de gelijknamige omnibus van Min van Zand. In de bewerking van Anna Bosman. Ruggie Marmi Scordia. Laatste deel. Denk, je had hem nou toch laten liggen? Ja, nee, je Wat deed hij dan overal? Nou, voor hem is het een hoop nieuwjaar. Wat krijgen we nou? Kom, niet. neem nog een oliebol. Ja, dat goed. Het hem niet. Zeg, lieve familie. Hoe laat is het eigenlijk? Uhm, ik laat de tv aanzetten, dan kunnen we het zien. Ja, het, want die klok van ons die heeft zo'n haast. Je moet hem toch eens wegbrengen, Douw. Ja, volgens jou op. Die is zo weg. Oh, dat betekent Gelukkig toe, we nog is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat is waar. Dat nieuw je ja, wat ik zeg. Ja, een nieuw jaar. Ja. En gezond blijven. Nou, dan kan de ellende nou weer opnieuw beginnen. Ja, nou waarom? een speech? Ja, speech. Als ik met de mensen verstaanbaar kan maken. Lieve familie. Weer is er een nieuw jaar aangebroken. Een jaar waarin ze allemaal de kans krijgen. Niemand uitgezonderd hoor. De dingen opnieuw te kunnen aanvatten. En nou zal niemand het me kwalijk nemen. wat ik speciaal en van zeg tegen Marij en tegen Rudy. Jij Marij en Rudy. zullen hier altijd bij horen. We rekenen er eigenlijk op dat jij in het vervolgde weekend weekends. op de dijken zicht zal zijn. Pak aan, hè, dat scheelt een heleboel geld. Nee, stil, Leem. Even rustig, even rustig. Voor een groot deel is dat vanzelfsprekend belang. Niet waar. Als ik het niet dacht. Menno, zullen we de eerstkomende maanden nog missen. Ja. Goed. Zullen we alleen maar zien als het er eens een keer uitkomt. Ja, familie, verstaan we wel. Onze oudste zoon blijft altijd welkom in de oude gewoning. Maar ja, er zijn nu eenmaal dingen gepasseerd die een mens niet makkelijk kan vergeten. Ja. Ja. Kijk, en op, Jantien. Hoeven we even min te rekenen. Die heeft zo zijn eigen kennis. Ik denk niet waar. Dus je begrijpt, Marij hoe wij naar jouw komst, en die van onze kleinzoon, blijven toeleven. Ja, klopt. Ja, Ach, liefde. Wat, wel... komt er komt nog niks in. in. Alles komt toch al goed, hoor. Ja. Ja. Ja. Ach. Dat nee, zeg, zeg maar rij, weet je dat ze hier nou ook ja. een ja. Ja. zijn ja. begonnen? Oh ja? Ja. Is dat vooruitstrekend? Zou het geen goed idee zijn als je Rudy bent? Heb jij meer je handen vrij? Wij kunnen hier goed met elkaar opschieten. En tenslotte heeft hij er ook nog zo'n paard. Waar ik voor moet zorgen. Ja. Moeder, ik vind het lief aangeboden. Maar u vergeet één ding. En dat is, lief kind, Iets wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is. Ja, zeker. Maar dat niet alleen. Ik voel gewoon dat het moet. Ja? Vertel het maar. Ja, misschien vindt u het wel gek. Kijk, leen ik dat... Maar ik moet op mijn eigen benen leven. Zeker nu is, ja, in deze dan tijd. Ja, en ja, wat kunnen dan je dan toch de helpen? Dat nee, zijn we de wel de bijna de wel de verplicht. De Moeder, de is dat mag je toch niet als een verplichting, als een verplichting ja. zien? Ja. Ja, dat ik, ik moet eerst bij mezelf orde ja. stellen. Ja. Ik weet dat een gescheiden vrouw veel kwetsbaar is. Ja. Ja. Ja. Moeder, ik zie er toch ja, ja, al het toch overal om me heen. Ja. Al die verhalen in de zaak. Ja, Het wordt geen makkelijke tijd voor je kind. Maar jij zou je wel beter te Ik Ben ik helemaal niet bang voor hoor. Zeg, ik ga nog even naar het paard kijken als jullie willen. niet mee, ik wil mee. Ah, ah, oh, Natuurlijk nou, ja, ja. mag jullie mee, kom maar. En mama ook. Oh, ja. ja. Ja, mama gaat ook mee. Kan ik toch wat meebrengen uit de keukenmoeder? Nee, nee, hoor kind, laat ze eerst maar opeten wat hier op tafel staat. En uh, Rudy, Rudy, waar is je das, schat? Ik hm? wil mijn das, ik wil mijn das. Ja, kom nou, maar, die ja. hartje, kom maar. Verstandige jongen, hè. Zij wil er dan zo. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Is toch zo lekkere druk te maken, hè? Wie? Menno? Ach, man, let nou toch eens op wat ik zeg. Rudy bedoel ik natuurlijk. Ja, dat is een mooie jongen. Zeg, nou, hè? Mm -hmm. Ik wil me nergens mee bemoeien, maar uh, die Menno en Marij. Wat uh, is er met uh, Menno? En uh, Marij, Leen. Nou, uh, die twee namen klinken aardig samen. Zeg, zeg, uh, Leen, wat bedoel je daarmee? Oh, losse opmerking. Ja, een losse opmerking, dat kennen we van jou. Nee, nee, nee, nee, Leen heeft gelijk. Leen heeft leen. helemaal geen gelijk. Ach, lieve Lientje, je hebt je ogen toch niet in je zak zitten, lieve schat. Die twee trekken op elkaar aan. Eh. Juist daar. Eh. wat je zegt, die Ach, twee. Niet hoor. Klets, praat dan stel ik ouwe wijven. Nou, Oh, wijven, dan staat je netjes. En gelukkig nieuwjaar. Ja, dank je <laughs> Let op mijn woorden. Dit jaar is dus het weer, feest! Nou, ik heb jou nodig met je vest. Nou, maar kan er best wel eens gelijk in hebben. Hou jullie namen op? Ja. Nou, Leen. Jongen, dan nemen wij dan nog een eentje. Hè? Op de goede afloop. Ja, is dat is wel de goede afloop. De wegen zijn mooi droog. Ik had net zo goed zelf kunnen rijden. Oh, zit je niet lekker? Daar gaat het toch niet om? Maar al die moeite. Ach, moeite? Dergelijke ritjes maak ik voor mijn plezier. Schaapjes, schaapjes, mama. En wat doen de schaapjes dan, Rudy? Ja, het knap, Rudy. Zeg, maar, rij. Schrijf je me snel hoe het bij de kosten gaat? En, en natuurlijk ook hoe Rudy het maakt. Hé, nee, weet je wat? Laten we elkaar minstens één keer in de week zijn. Eén keer in de week? Ja, waarom niet? Dan hoor ik nog eens wat. Ik weet niet of ik dat voor elkaar krijg, hoor. Maar ah, je moet het me nou beloven. Beloven? Ja. Afgesproken dan. Nou. We zullen nog wel zien. Hé, hey, hey, denk erom, hè. Als aanstaand voogd over je zoon wil ik alles weten. Tut tut tut, meneer krijgt nou al praatjes. Ik zie nog wel, Menno. Oh, maar je zult me toch wel eens op de hoogte houden van jullie scheiding? Allee. Als zal je dat van thuis ook wat horen krijgen, denk ik. Ja, ja, van thuis. Weet je... Dan jij Rudy maar met mooie kaart uit het noorden. En? Hennel? Ja? Nog hartstikke bedankt voor de fijne feestdagen. Bij mij hoef je daar echt niet voor te bedanken hoor. Ja, dat wil ik wel. Die dagen hebben me echt goed gedaan. We zijn er al. Ja. Nou, kom Rudy. Rudy moet gaan naar bed. Mama kusje. kusje. Mama kusje. Nou, je hoort het. Met een kusje. Marij, heel veel sterkte. Ja, en, en doe voorzichtig. En doe de goed aan de dominee. Zo, zo, dus jullie hebben het gezellig gehad op de boerderij. Ja, nou. Echt fantastisch, hoor. En wat voor rol heb jij daarin gespeeld? Hoe bedoelt u, dominee? Nou, leuk met je neefje gespeeld. Of, was kijk, een uh, mooie wandeling door de polders gemaakt. Marij heeft gewandeld met mijn vader. Zo, dus niet met de toekomstige boer van de Dijkers dicht. Oh, dominee. Ja? Ik had niets liever gewild. Ik hou van Marij. Ja, nog voordat ze met het te houden. Maar voorlopig wil ik me nog een beetje op de achtergrond houden. Juist, ja. Maar wat ik voor Marij voel, dat is niet te veranderen. Ik weet dat ze me graag mag, alleen... Alleen? Ja. Op welke manier? Als zwager? Als voogd over de zon? Of als een vriend waarmee ze prima kan opschieten. <laughs> en daar ik. Nou, misschien in het begin, maar nu toch al lang niet meer. Ja, maar. Rustig, ik... jonge man. Nu is het tussen jullie wel wat anders gaan groeien, dacht ik zo. Ja. Dominee, Marij is twee keer bij u geweest. Inderdaad. En heeft ze u toen gezegd dat ze die sloop met mijn best als toekomstig echtgenoot op geheimen? ze hebben mij zo veilig als bij de Bank van Engeland. Laten we nou als volwassen mensen met elkaar praten. Nou, graag. Ik respecteer het in je dat je, zolang Marijn nog de vrouw van een ander is... ...het haar niet nog moeilijker wilt maken. Maar ik weet ook, en daar hoef je helemaal geen dominee voor te zijn... ...dat Marij wat graag de achternaam Dijk te maar wil houden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar het is een knappe vrouw... ...en er kunnen wel eens sneller kapers op de kust komen dan jij denkt. Ja, maar Marijn... Oh, natuurlijk sta jij nummer één. Maar hij neemt zeker niet de eerste de beste. Daar ken ik hem echt te goed voor. Jonge man, we zijn het helemaal met elkaar eens. Ja, maar ik zit wel de hele tijd in het de rottige Denemarken. Ja, ik dacht juist dat je daar zo naar je zin had. wel, maar. Nou, het is misschien wel een gunstige bijkomstigheid dat jij in het buitenland zit. Maar hij kan een patroonsdiploma halen en wat afstand van de zaak nemen. Sommige dingen moeten mensen weer eenmaal zelf oplossen. En een ander punt is. Maak voor al van je hart geen moordkraan. Trouwens, dat is mijn advies aan al diegenen die hier met de moeilijkheden komen opdagen. Hebben jullie soms ook afgesproken elkaar hoogstens zakelijk te benaderen? Als het bijvoorbeeld om Rudy, zo heet haar zoontje toch, als het mm -hmm. om hem gaat? Ja. Nou, we hebben afgesproken dat we elkaar zullen schrijven. Maar voor de rest heeft ze me geen enkele beperking opgelegd. Weet je wat ze zei? Geen idee. Nou, dat ze in ieder geval altijd zou schrijven als er echt nieuws was. En om de 14 dagen. Kijk eens aan, jongeman, kijk eens aan. De deur staat op een kieën. Nou, ik hoop van harte dat ik getuige mag zijn... ...van het toekomstige geluk van Marij en jou. Nou... ...daar zitten we dan. Officieel gescheiden. Ja. En nu? Ja. Wat nu? Rudy hoeft de komende weken niet naar mij te komen. Oh? Dat begint goed. Nou ah, daar kan ik ook niks aan doen. Lisette en ik gaan een paar dagen op stap. Oh. Ik heb een uh, oude stationcar op de kop kunnen tikken. Die gaan we uitproberen. Ja. We kunnen daar met gemak in slapen. Maar uh, dat wilde ik uh, allemaal niet vertellen. Wat dan wel? Dat ik op school mijn ontslag heb ingediend. Dat meen je niet, hè, Sjoerd. Sjoerd zegt dat je dat niet meent. Waarom zo, ik meen het wel. Over anderhalve maand ben ik eraf. Maar wat ben je dan van plan? Een andere school? Je wilt tot een duur liever niet in mijn buurt zitten. Daar nou, gaat het helemaal niet om. Alleen... Uh, zo'n school... Ach, dat is niks voor mij. Leuk om te beginnen, maar... ...om een school ook aan mijn pensioen te halen, ik niet aan denken. Toen verdrijf je nou weer? Ik overdrijf helemaal niet. In mei gaat mijn contract in, voorlopig voor vijf jaar. Ik kan je niet helemaal volgen. Wa waar vijf jaar? Wat vijf jaar? Wat bedoel je toch allemaal? Ik ga naar Brazilië. Er is een half jaar geleden een Nederlandse kolonie gestart... ...en die heeft dringend hulp nodig. In Brazilië? Ja. En dan word ik een soort uh, verbindingsofficier. Die ook cursus aan jongeren kan geven. Ik heb daar direct werk van gemaakt. En dat doe je? Ja. Weten ze het thuis al? Nee, maar jij mag het zo ook vertellen. Waarom? Je kan je woordje best zelf doen. Maar als je het tegen je ouders maar anders zegt dan op de lompe manier waarop je het tegen mij hebt verteld, Och, maak je maar niet druk over mijn ouderswoord. Zij zult alleen maar fijn vinden dat hun zoon met zijn onberekenbare streken vertrekt. We zijn er eigenlijk gelijk. Trouwens, voor Lisette is het meteen ook te oplossen. Beste Menno. Dit wordt dan de brief. De brief die kort zal worden... ...omdat ik over drie dagen met mijn examen hoop klaar te zijn. De scheiding is nu een feit. Alles is door ons beide tevredenheid geregeld. Voorlopig blijf ik in de zaak werken... ...maar na het examen... ...geslaagd of gesjeest... ...begint mijn veertiendaagse vakantie. Eerst naar de boerderij... ...en daarna overleg ik wel verder. Ik denk dat het wel Ameland zou worden... Rudy geniet altijd zo van zee en strand. Maar dat hoor je nog wel. Van Schurt's grote plannen weet je nu ook alles af. Wie weet is dat de oplossing voor zijn onrustige aard. Voor zijn weinige gehechtheid aan zijn medemens ook. Lisette schijnt hem al duidelijk te kennen hebben gegeven dat ze zich na een gemeenschappelijke vakantie met hart en ziel op de studie wil werpen. De tweede keer dat hij op een dergelijke manier de kous op zijn kop krijgt. Laat Rudy die ongedurige vader van hem maar zo gauw mogelijk vergeten. Dat zei hij toen ik hem voor het laatste sprak. Ik schoot nog even vol, Menno. Voor Sjoerd zelfs meer dan voor ons kind. Een kind vergeet meestal snel. Maar zoals ik het zie... Wordt zijn vader op den duur een zielige, eenzame zwerver? Laten we bidden dat God hem genadig zegt. Bid je ook maar voor de achttiende, dan ga ik onder het mes. Als ik ze slagen, ga ik roekeloos op geld tegen haar gooien en je bellen. Verlies van mij. Ja, er is een telegram voor je gekomen. Wat staat erin? Hoe weet ik dat nou? Hier is het. En? Doe nou. Ja? Ik ben geslaagd. Oh, Marije, gefeliciteerd door van harte. Kijk eens, ik heb een vaste bloemetje voor je. Oh, wat een verrassing. En, uh, mag ik nu een paar mensen bellen? Ja, natuurlijk, ga je gang. Ik zal alles vergoeden. Bel nou eerst maar. Hé, hey, wie zou dat nou zijn? Marij. Van harte gefeliciteerd. Ik zal de bloemetjes even in het water zetten, oh, dat jongen. Ik heb hem zo geknepen. Oh, maar je hebt het nu. Hier, kijk eens voor, voor jou. Wat een mooie roze. Menno toch. Rode ja. rozen. Ik wil je eigenlijk ook vragen of. Nou ja, of je mijn boerinnetje wil worden op de dijk is dicht. Met je diploma veilig in de ladekast, maar. Met dit aan je ringvinger. Oh, Menno. Ik geloof dat ik dat altijd al gewild heb. Nou, maak het dan maar gauw open en kijk of hij naar je zin is. Prachtig. Ja? Wil jij maar mijn vingers schuiven? Betrouw zo gauw mogelijk maar hè? Ja, Menno.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 Maar die me hij